10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Voor het eerst in meer dan een jaar zijn de consumentenbestedingen niet gedaald. In september gaven consumenten evenveel uit als een jaar eerder. Aan duurzame goederen, zoals kleding en elektrische apparaten, werd zelfs meer uitgegeven. Die bestedingen stegen met 0,8% ten opzichte van september vorig jaar. Economie-redacteur André Mijnema. Het was een beetje kijken wat de consumenten zouden gaan doen. Want de zomer is voorbij, schooljaar is natuurlijk weer begonnen. De Tweede Kamerverkiezingen stonden in september voor de deur. De werkloosheid liep op, dreigen bezuinigingen en dergelijke meer. En wat er ook aan zat te komen was de btw-verhoging per 1 oktober. Nou, het kan natuurlijk zijn dat huishoudens daarop vooruitgelopen hebben... en iets hebben aangeschaft wat ze anders zouden hebben gekocht na 1 oktober. De KLM gaat onderzoeken of de schade door de vertragingen in de Schipholtunnel op de NS kan worden verhaald afgelopen tijd was er in de tunnel verschillende keren geen treinverkeer mogelijk door brandjes of storingen. Daardoor kwamen veel medewerkers van KLM en passagiers te laat en liepen vliegtuigen vertraging op. Bovendien wordt de KLM dan nog eens aangeslagen voor 600 euro per reiziger ter compensatie van de vertraging. KLM-directeur Hartman zegt dat de kosten voor de luchtvaartmaatschappij in de miljoenen lopen. Dns weet nog niet of de organisatie aansprakelijk kan worden gesteld. Woordvoerder adviseert reizigers en personeel om ruim op tijd te vertrekken. De JOVD is boos omdat de jongerenorganisatie van de VVD zaterdag op het partijcongres geen spreektijd krijgt. Op het congres wordt de kritiek van de achterban op het regeerakkoord besproken. VVD-leider Rutte heeft de jongeren beloofd dat ze hun zegje mogen doen, maar het partijbestuur is er tegen. JOVD-voorzitter Vos denkt dat er angst voor kritiek achter zit. Kijk, het argument dat ze aanvoeren, dat ze niet mogen spreken is het feit dat er gewoon geen ruimte voor is. Ja, het congres duurt tot vier uur middags. Rutte heeft vijf minuten van zijn spreektijd aan ons gegeven. Dus dat argument lijkt me eigenlijk een beetje onzin. Ik denk inderdaad dat ze bang zijn voor kritiek... en bang ook voor geluiden uit eigen geleden die misschien niet alleen maar een positieve boodschap bevalt. In het regeerakkoord staan maatregelen die ingaan tegen het liberalisme... vinden de VVD-jongeren. Als voorbeeld noemen ze de nivellering via de belasting. De JOVD hoopt dat de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer... tegen deze plannen stemmen. Veel bouwplannen voor sociale huurwoningen worden de komende jaren geschrapt... omdat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... vanaf 2014 geen nieuwe leningen meer garandeert. Volgens het fonds hebben de corporaties door het nieuwe regeringsbeleid geen geld meer om rente en aflossingen te betalen. Zonder steun van het waarborgfonds zijn nieuwe bouwprojecten bijna niet te realiseren. Volgens het fonds voldoet volgend jaar al bijna de helft van de corporaties niet meer aan de WSW-criteria. En loopt dat op tot bijna 90% in 2016. Het weer, het is bewolkt, maar al snel wordt het vandaag zonnig. Het wordt een graad of 9 en er staat een matige tot krachtige zuidelijke wind. Morgen is het ook bewolkt met regen. Dan wordt het opnieuw 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog zes files. En rond Den Haag en Rotterdam is de ochtendspits helemaal voorbij. Rond Amsterdam duurt het nog iets langer. Onder andere door de file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp nog een kleine drie kilometer. En ook drie kilometer op de A50 vanuit Osna Eindhoven... tussen Nistelrode en de afrit Zeeland komt er een ongeluk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Roermond ligt een lading cement op de weg. Zijn ze nu aan het opruimen? Tussen Bezel en Roermond staat daarom drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Koppen, Uit die radio. Ja, dat kan zomaar gebeuren. U luistert wel naar de VARA. Maar waarschijnlijk bent u geen lid. En dat kan het einde betekenen van sommige programma's. Onverstaanbaar! Word daarom lid van de VARA. Meld je aan op dat wil je niet missen.nl. Dat wil je niet missen.nl. Binnenkort gaat de AOW leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u? Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Plastisch chirurgen willen strengere eisen voor klinieken. Een bevalling wordt toch niet opgewekt door seks, zegt nieuw onderzoek. Hoe integreert een vluchteling in Limburg... als voor een Hollander het al zo moeilijk is? Daar moet je niet verwachten dat die mensen met jouw Nederlands kunnen praten. Die wordt gewoon ja, echt puur plat gesproken... Dat is dus zometeen. En het ochtendtumeur van Henk Spaan krijgt u ook. Zes en een half over tien is het. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Inspectie voor de gezondheidszorg, dames en heren. Sloot gisteren de privékliniek Laser Surgery in Haarlem. De veiligheid en de gezondheid van patiënten was acuut in gevaar. Het was niet voor de eerste keer dat zo'n kliniek onder vuur ligt. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie pleit nu voor de aanpassing van de wet. Irene Martijsen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent plastisch chirurg en woordvoerder van die vereniging. Wat was er nog even mis met die kliniek voor mensen die dat niet hebben meegekregen? Ja, er zijn een aantal kwaliteitseisen waar ze niet aan voldoen. Zo worden patiënten bijvoorbeeld gezien door iemand die geen arts is... en die stelt de indicatie tot de ingreep, wat natuurlijk onacceptabel is. En er is ook geen nazorg als er een complicatie gebeurt s'avonds. Juist, met andere woorden, de wet gerommeld. Ja. ja. Moeten de artsen in die kliniek die de ingrepen doen... niet voldoen aan wettelijke eisen dan? Nee, het is voor ingrepen die geen medische noodzaak hebben... is er eigenlijk heel weinig wetgeving. Je mag van de wet BIG mag je dit soort operaties uitvoeren. als je basisarts bent. en zelf denkt dat je daar wel bekwaam toe bent. En om wat voor soort operaties gaat het dan? Dat kan variëren van uh, ooglidcorrecties, liposuctie. facelift, borstimplantaten plaatsen. Ja, dat soort dingen dus. Ja. En dat kunnen artsen doen die daar, laten we zeggen, niet uh, uh, ultimo voor zijn opgeleid? Ja, dat klopt. Hoe kan dat? Ja, dat is de wet BIG die dat toestaat. En dan gaat het dus specifiek over operaties zonder medische noodzaak. En daar is gewoon totaal geen wetgeving voor die daar, uh, die daar kwaliteit garandeert. Ja, en, en tegelijkertijd uh, grijpt de inspectie dus wel in. Ja, maar dat is het probleem dat de inspectie pas iets kan doen als zij melding krijgen van misstanden. Dus je loopt altijd achter de feiten aan en patiënten zijn al in gevaar gebracht, hebben al een complicatie opgelopen voordat zij in staat zijn om daarop te reageren. Ja. Nou zegt u eigenlijk, die wet BIG die is gewoon te mager... en wij willen die wet aanscherpen... zodat we dit soort ellende niet meer zien in onze branche. Ja, klopt. Wat wilt u aangescherpt zien? Nou, wij willen dat alleen artsen die daarvoor opgeleid zijn... en een aantoonbare nascholing krijgen op dit gebied... dat die dit soort ingrepen mogen uitvoeren. Ja, en waar moeten die dan precies aan voldoen? Nou, je kan daar heel veel eisen aan stellen. Wij hebben dat bijvoorbeeld voor onze eigen beroepsgroep al gedaan... En daar definiëren we van hoe moet je opleidingen zien, hoe moet de kliniek eruit zien waar je werkt... en wat moet je doen aan nascholing om te zorgen dat je ook de goede kwaliteit blijft leveren. Ja. Nou, nou weet ik toevallig dat vanuit de wereld van die privékliniek al heel lang wordt aangedrongen op strengere controle, strengere ja. regelgeving... Um, zelfreinigend vermogen zal ik maar zeggen, maar dat ja. de overheid daar toch telkens tamelijk doof voor blijft. Hoe kan dat toch? Ja, zij zien het als hen, hun taak om te zorgen voor de medisch noodzakelijke zorg. En zij vinden dit iets van de markt. En vinden dat dus niet uh, een taak van de overheid. Maar het om gaat taak... er om de gezondheid van mensen? Ja, precies. Dat, dat vind ik ook. Want het zijn natuurlijk nog steeds operaties met eenzelfde risico... ...als een medisch noodzakelijke operatie. Ja, dus uh, u zegt de wet moet worden aangescherpt. Nu, wat gaat u daar dan concreet aan doen om het zover te krijgen? Ja, dat is het moeilijke. Wij kunnen als vereniging alleen maar de eisen voor onze eigen leden aanscherpen. Dat hebben we ook gedaan. Ja, en met wij... keurmerken en dat ja, soort dingen? precies. Wij pleiten er steeds voor bij VWS om het te doen. Maar helaas vinden daar nog weinig gehoor. Merkwaardig. Ja, mee eens. Goed, laten we eens kijken of we daar een vervolg aan kunnen geven. Misschien moeten we zelf even met de inspectie bellen... of met het ministerie van Volksgezondheid. Wie weet wordt het vervolgd. Irene Matthijsen, plastisch chirurg en woordvoerder... van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Uit Australië, Men at Work, Down Under. 25, 25 dagen in marteling. Ze ontvluchten hun land op zoek naar een nieuw leven. En ik denk dat ik gewoon goed bijdrage lever aan de Nederlandse maatschappij. Dat niet altijd bevalt. Ik ben blij dat ik daar niet over hoef te beslissen. Hè? Wie nou een echte vluchteling is en wie niet. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, vluchtverhalen. Ik ben de Nederlander. Rivaila 4, dames en heren, ontvluchten de Tamil-tijgers in Sri Lanka. En na 15 jaar is hij nog steeds geen Nederlander, maar zo voelt hij zich wel. Een Nederlander met een Limburgse tongval dan, merkte Sander Bartling. Dit is een vrouw, dit is een man. Dit is een beeld dat heet Samen één. Wat heeft u gemaakt? Die heb ik gemaakt. Dus die kunstenaar, uh, die Tom Piepers, uh, heet die heeft mij iets dus geleerd hoe dat uh, alles moet maken. En, uh, toen dat ik nog geen verblijfgoeding had. Mijn termijn is de mens. Ja. De mens is de mens. Wij moeten uh, ja, toch met elkaar door één wereld. En uh, dat is al moeilijk genoeg in, in deze tijd. En als we dat dus allemaal deden en meer aan elkaar dachten... dan was de wereld ook veel beter. Ton Piepers en Rifaela Vier zijn met elkaar verbonden door het lot... Rivai komt uit Sri Lanka, maar dat is al 15 jaar geleden. Als je mij nou vraagt, ik denk ik ben meer Nederlander dan Sri Lankaner. Rivai's herinneringen aan 10 jaar asielprocedure vervagen al. En daarna ga je naar een andere AC. Of nee, een AC. Of een OC, sorry. Maar zijn allereerste indrukken van Nederland vervagen nooit. Ik had heel erg moeite mee in het begin... Uh, de, de kinderen omgaan met ouders. Bijvoorbeeld, uh, een, kind, uh, een jongen van, of een meisje van 16. die mocht roken voor een ouders daar zat of die vraagt een sigaret bij een vader of moeder. Maar Oeh, dat kennen we niet. Nog, daar is dit. Nee, in die blauwe jas? dat uh, ding is voor. Hi. Hallo. kom maar. Ach, zo mag wel hè. Dat hoopte echt niet zo hoor. Was u aan het werk? Dat was een schuur, ja. En het is niet een zag ik dat jullie zelf hebben. Oh, we, we lopen een soort beeldentuin binnen. Oeh, ja, dit ja. uh, yeah, is. Dit is het zo. So yeah. Kijk, wat ik straks laat zien. was zo'n kleur. Eerste. Wat, is dit een mal of zo? Nee, die wordt in zijn hand gemaakt. Alles handwerk? Alles hand. Alles hand. En dat heeft ze altijd gedaan? Dat heeft hij altijd gedaan. Ja, voor, voor u. mij. Ja, of een jaar ben je toen bij me gekomen? 2000? 2000 was dat, ja. Ja. ja. Terwijl ik zie, hij zei ook, uh, ja, ik zie iemand heel, heel, heel energiek en heel actief. Iemand, en, en zodoende ook, uh, heeft gezegd: wat kun je allemaal? Uh, ik zei: ja, maak niet uit. Ik kan alles wat je zegt. Dan heb ik ook een paar dingen gedaan bij hem, uh, beelden. Even aan elkaar zetten of iets in het beeld boetseren. En dan hebben we dat al geprobeerd, het lukte goed. Dus toen ben ik ook daar blijven hangen, zeg maar. Dan kan ik me nog wel eens herinneren dat ik hem ook terugbracht. Hij moest zich daar melden. En, want eigenlijk mocht hij daar. Ja, hij, mocht er wel, hij, mo hij mocht er zijn, maar hij mocht er eigenlijk niet uit. Toen ben ik hem vragen van, Nou, laat die jongen dan bij mij werken. Nou, als dat kan, graag. Graag. Moet hij nou maar eens proberen. Heeft hij een werkvergunning? Is hij verzekerd? Is dat dit? Is dat dat? Oké, we denken eens aan die persoon zelf. Als je wat te doen heeft overdag. En dat is nog niet meer. Ja, Riffay is zijn eigen weg gegaan. Jammer, hij doet er niks van mee met de kunst, maar hij eh, heeft diverse beelden gemaakt. Tegenwoordig werkt Riffay in de lokale elektronica-winkel. Weert is een dorp en Rifai spreekt er iedereen. Iedereen kent iedereen, iedereen komt binnen. En zo, uh, ik doe verkoop in de winkel en ik doe ook buitendienst. Ik kom vaak uh, van mijn werk uh, bij oudere mensen in Weert. Maar daar moet je niet verwachten dat die mensen met jouw uh, Nederlands kunnen praten. Die wordt gewoon ja, echt puur plat gesproken. Maar dan wil je ook dat ook in, dat, ja, in, de, in uh, dialect, wil je ook dat uitleggen. Als je een televisie aansluit, dan wil je ook wel zeggen welke knop je moet drukken voor een Teddytekst. Dan wil je ook wel, wel in dialect doen. Dat is ja. ook leuk voor mensen en ook vertrouwbaar. En daardoor leer je ook de, de, de dialect, zeg maar, de taal. Zeg eens wat? <laughs> ja. Wat moet ik zeggen? Nee, ik weet het niet. Dat is ook verschil. Hè? Je moet niet dat je uit Weert, niet uit Weert. Dat zijn allemaal andere dialecten. Als ik mij iemand dan vraag, uh, oh, waar, kom je uit? Uh, waar kom je vandaan? Dan zeg ik, uit Weert. Dan zeg ik zeg, uit Weertje. Ja, dan, dan, dan, dan wil je gewoon zien. Niet dat ik... Ja, ik zeg, ik kom uit Weert, maar ik ben niet hier geboren, zeg ik dan. Dus mee, meedoen, daar, daar gaat het om hier. Jij wil gewoon bijhoren. Bijhoren bij de samenleving en ook van de het van, zeg maar, Dat je bijhoort. Jij hoort gewoon bij. Morgen het verhaal van Emir, die in uh, Turkije woonde, maar het land ontvluchtte. Eén keer was ik 25 dagen in Marteling. Marteling? Ja. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via de Karo-mail. Straks mythes over het opwekken van bevallingen doorgeprikt. Eerst nu het ochtentumeur, hier is Henk Spaan. Ik hoorde maandagmiddag zo'n raar gesprek op Radio 1. Het ging over christenen. Die willen naar het schijnt positief opvallen in de maatschappij... en dat lukt ze niet. Dat kwam bijvoorbeeld, zei een cultuurtheoloog... wat is dat nou weer... Dat als er bij een talkshow iets christelijks moest worden besproken... dat ze dan altijd een halve garen uitnodigden. Ja, hoe zou dat nou komen? Ik vind Andries Knevel en Arie Boomsma al niet helemaal normaal. En die presenteren een talkshow. Dus het streven om normalere christenen op de tv te krijgen... zou moeten beginnen met het wijzigen van de boegbeelden. Thijs van der Brink is nog de normaalste van het stel... Als je die oren tenminste buiten beschouwing laat. Maar die zei ook iets raars in dat gesprek op Radio 1: dat de enige christen die positief opviel in de maatschappij. Major Boshart was. Dat is natuurlijk onzin. Major Boshart is een slecht mens. Dat weet ik toevallig. Mijn vrouw kreeg in 1972 door de gemeente een woning toegewezen in de Tenkatenstraat in Amsterdam. En toen wilde het nichtje van major Boshart die woning opeens hebben, zomaar, omdat ze het nichtje van major Boshart was of zoiets. Er kwam een zitting op het stadhuis. Het nichtje van major Boshart had haar tante meegenomen. Met major Boshart erbij dacht ze sterk te staan. Maar de huurcommissie had helemaal geen boodschap aan die majoor met haar collectebus. En gaf de woning aan mijn vrouw. Dit is echt gebeurd. Elke keer als majoor Boshart op de tv is, vertelt mijn vrouw dit verhaal. En dan begint ze weer vuur te spugen. Hoewel het 40 jaar geleden is. Dus ik vind majoor Boshart helemaal geen goed mens. Als ze toch DNA-materiaal gaan verzamelen, hoort majoor Boshart... Hoog op de lijst te staan. Net als Boer Aad. Maar dat spreekt vanzelf. Ik Spaan, morgen de ochtend tot van Cisca Dresselhuis. MUZIEK oh, the hair while they shot to men who just said well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 Life. Amy McDonald, het is vijf voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Seks, dames en heren, wekt toch niet een bevalling op... blijkt uit een Maleisisch onderzoek. De studie is verschenen in een vakblad voor, vakblad voor verloskundigen en gynaecologen. Liesbeth Schepers, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent gynaecoloog in Maastricht, in het uh, ja. universitair centrum daar. Dacht u het eigenlijk dat seks een bevalling kon opwekken? Nou ja, het had gekund... Um... In principe weten we al langer dat de stofjes die in, in uh, sperma zitten, um, prostaglandines... dat die uh, in ieder geval een relatie hebben met het op gang komen van de bevalling. Um, dus ja, het had gekund. Maar nu blijkt uit dat Maleisisch onderzoek dat dat dus niet zo is. Wat hebben ze onderzocht en hoe weten ze het precies? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb, ik heb het nieuws pas vanochtend uh, gehoord... dus ik heb de details van het onderzoek nog niet kunnen, kunnen bekijken. Ja. Um, dus hoe ze precies het onderzoek gedaan hebben, dat weet ik niet. Um, wat um, tot nu toe bekend was, is dat zeg maar, die prostaglandines... die onder andere in sperma zitten... Um, een rol hebben in het tot stand komen van de bevalling. En we weten ook dat bijvoorbeeld verloskundigen... Um, bij mensen die, die ver over de datum zijn... Uh, de baarmoedermond kunnen stimuleren. En daarbij soms inderdaad een, een bevalling die al... Nou ja, bijna op het punt van op gang kwam staat net het laatste zetje kunnen geven. Um, dus ik denk dat analoog daaraan ook ja, het hebben van seks wellicht een bijdrage zou kunnen hebben. Um, maar ik denk eigenlijk dat de hoeveelheid van die stofjes die bij gewone seks <lacht> vrijkomen, dat die dat die te weinig zijn om, om daadwerkelijk echt nou ja, zo aan de dijk te zetten. Dus dat, dat wellicht de verklaring is waarom het hebben van een keertje. Seksueel contact. Um, ja, toch niet uh, voldoende effectief uh, is. Nee, um, ik hoor u tegelijkertijd ook een paar twijfels plaatsen bij dat Maleisisch onderzoek. Of uh, hoor ik u verkeerd? Nou ja, het lijkt mij heel moeilijk, heel moeilijk echt hard wetenschappelijk uit te zoeken. Officieel, als je volgens de richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek een, een echt effect wil bekijken, dan zou je eigenlijk twee groepen moeten maken van mensen waarbij je bij de ene helft van de mensen zegt... je moet nu seks gaan hebben en bij de andere niet. En dat ook nog op een bepaalde gestandardiseerde uh, manier. En ja, dat lijkt mij qua opzet best heel lastig. Maar nogmaals, ik heb de details... Lijkt me een enorme toestand worden, eerlijk leden. gezegd. Ja. <lacht> <lacht> ja Goed, nou ja, de, de, de mythe is dus nog niet helemaal ontkracht wat u betreft. Nee, niet helemaal. Nee, alleen kijk, ik denk, ik denk dat op het moment dat, je, um, dat er zoveel van die stofjes vrijgemaakt zouden moeten worden... om echt een effect te hebben. Ja. Um, nou ja, dat er wel heel erg veel seksuele activiteit bij ten grondslag, of aan ten grondslag zou moeten liggen. En dat dat misschien in de praktijk ook niet heel erg haalbaar is. Dus ja, om nou te gaan adviseren dat je een beetje continu seks moet gaan hebben... in het einde van je zwangerschap lijkt me ook niet echt heel uh, een heel erg uh, handig advies. Dus niet iets wat u uw patiënten aanraadt? Nee, niet, niet, dagelijks. Nee. <laughs> nou, <laughs> welke frequentie dan wel? Oh nee, ik, ik adviseer het niet dagelijks. Nee, ik, oh, ik, ik, um, ik, ik, uh, ik zeg oh, daar niet ik een gebruikelijk advies in. Ik moet zeggen. Soms in een soort van, van, als grapje, als mensen echt specifiek met de vraag komen, noem ik het wel. Want dat ja. kan ook geen kwaad. En het, hè, bedoel, het kan natuurlijk net zijn dat als een bevalling al op punt van beginnen staat, dat het net het zetje kan geven. Ja. Maar ja, dat zou het dan spontaan een halve dag later misschien ook wel doen. Dus ja, ja. of het dat nou allemaal zo uitmaakt, dat denk ik eigenlijk niet. zijn meer mythes, hè? Bitter lemon, ananas zouden ook helpen om een bevalling op te wekken. Wat is daarvan waar? Volgens mij is dat allemaal niet onderzocht. In principe is het zo dat alles wat, als het ware die prostaglandine, uh, dus die, die, die stofjes uh, um, doet vrijmaken... Um, dat zou een, mogelijk een heel klein effect kunnen hebben. Maar over het algemeen zijn alle dingen... Um, ja, die zorgen maar voor een dusdanig weinig, weinig effect... dat ik me daar niet, niet al te grootste dingen van zou verwachten. Met andere woorden u zegt, laat het maar komen zoals het komt, met zoveel woorden. Ja, en als het nodig is om het... Dus toch eerder op te wekken, ja, dan zou je daar toch bepaalde medicijnen voor moeten gebruiken. En dat ja. gebeurt ook. Lisbeth Schreppers, gynaecoloog van het Maastricht Universitair Centrum. Ik dank u zeer. Oké, okay, succes. Dag. Dag. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Zometeen wacht Naida op u en u op haar misschien. We schakelen dus met de bus van lijn 1. Naida, goeiemorgen. Hey Sven, goedemorgen. Laten we hopen dat het niet misschien is, maar dat alle luisteraars wachten op lijn 1. En we staan hier in een uh, mooi, ja, wat is het? Een beetje een uh, ja, mooi landschap eigenlijk. Groen om me heen, maar ook een kazerne. Want we hebben een ridder in de bus met de hoogste militaire onderscheiding. Een ware oorlogsheld, Marco Kroon. En hij is, uh, komt vandaag met zijn nieuwe boeken over leiderschap. En daar ga ik over praten vanuit de bussen lijn 1 in de kazerne in Oorschot. Maar dat na het nieuws. Radio 1 het NOS-journaal. In de Syrische stad Aleppo hebben gevechtsvliegtuigen van de regering... een gebouw naast het ziekenhuis gebombardeerd. Volgens Syrische activisten zijn daarbij zeker 13 mensen gedood... onder wie een dokter en twee kinderen. Voor het eerst in meer dan een jaar zijn de consumentenbestedingen niet gedaald. In september gaven consumenten evenveel uit als een jaar eerder. Aan duurzame goederen, zoals kleding en elektrische apparaten... werd zelfs meer uitgegeven. Mogelijk haalden consumenten grote uitgaven naar voren... omdat op 1 oktober de BTW omhoog ging. En de Nederlandse natuurfotograaf Adrie de Visser is in Kenia neergeschoten. Volgens RTL Nieuws ligt hij zwaar gewond in een ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar, maar de visser is zijn gezichtsvermogen kwijt en raakte deels verlamd. Hij en zijn vrouw verlieten zaterdag een restaurant in de hoofdstad Nairobi. Buiten kwamen twee jongens op en af. Een van die twee begon meteen te schieten en de visser werd op zes plaatsen geraakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, verkeersinformatie. Nog viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de drechttunnel staat 2 kilometer. In de rechte tunnelbuis zijn ze bezig met een spoedreparatie en daarom is de rechte tunnelbuis dicht. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orangzeb. Meerdere malen stond hij oog in oog met de dood. Kapitein Marinus Johannes, oftewel kapitein Marco Kroon. De eerste militair die sinds 1955 is onderscheiden tot ridder der militaire Willemsorde. Ja, in deze hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent. kreeg hij drie jaar geleden voor zijn draad, draad, draad, daadkrachtige optreden als officier in Afghanistan. Waarbij hij zijn manschappen uit de hammen van de Taliban-strijders. die gehakt van de militairen wilden maken, heeft gered. Hij wordt geroemd om zijn moed en leiderschap tot het Openbaar Ministerie hem in 2010 verdenkt van cocaïnegebruik en verboden wapenbezit. In 2011 wordt hij veroordeeld voor het in het bezit hebben van stoom, stroomwapens. Maar drugsgebruik kon niet bewezen worden en hij wordt vrijgesproken. Kroon werkt nu op de kazerne in Oorschot als compagniecommandant... waar hij leiding geeft aan 200 militairen. Ja, en helemaal klaar met zijn verleden was hij niet. En daarom heeft hij zijn verleden en zijn leiderschapskwaliteiten samengevat. In het nieuwe boek dat vandaag verschijnt, Leiderschap onder vuur... De vraag is, wat maakt iemand een goede leider? En bestaan er überhaupt nog goede leiders in ons land? Vandaag praten wij in lijn 1 met onze oorlogsgeld. Kapitein Marco Kroon. Ja, luisteraars, heeft u een vraag voor kapitein Kroon? Wilt u hem bedanken voor zijn inzet? Of twijfelt u juist aan zijn leiderschapskwaliteiten? Bel dan met 0800 1121. Tweet naar hashtag lijn1radio. Of een mailtje naar lijn1apestaartje ntr.nl. Of bezoek de website lijn1.ntr. Dit is Lijn 1 vanuit de kazerne in Oorschot. Klinkt een beetje als een uh, lied voor het Songfestival, maar dat is het niet. Marco Kroon, kapitein Marco Kroon. Weet u wie dit is? Nee, geen flauw idee. Dit is Jolanda Zomer. En zij heeft in oktober heeft zij op uitnodiging van het ministerie van Defensie opgetreden... voor Onze Jongens in Afghanistan. Nou, dat is mooi. Waarom kiezen jullie toch altijd voor songfestival zeg ik maar oneerbiedig? On nou, jullie is vrij, dat is een vrij, een vrij breed begrip. Ik heb daar zelf in ieder geval nooit voor gekozen, maar uh, ik hoor een vrouwenstem. <tiek> en aangezien het uh, merendeel van de troep altijd man is, dan zal het vaak wel in ieder geval een, uh, een vrouw zijn. En waarom het songfestival het is, Ik heb geen flauwe idee. Maar hoe ziet zo'n avond eruit? Want wat moet ik me voorstellen? Jullie zitten ergens, of het leger zit ergens in Afghanistan, Irak, noem maar op. En dan uh, gaan we naar... Een Nederlandse artiest te kijken die ons even het gevoel van heimwee dichtbij brengt? Nou, en daar moet ik het, het antwoord op, eigen ervaring, toch ook schuldig blijven. Ik zelf heb dat nooit, nooit mee mogen maken. Omdat wij in ieder geval met wij bedoel ik het. Uh... Wij zitten altijd uh, als eerst ergens binnen, dus uh, minimaal luxe. En uh, ja, aansluitend, als pas het hele dorp is gebouwd, zeg maar, dan zijn wij waarschijnlijk al uh, lang, en, uh, lang en breed vertrokken. En dan gaat dit soort happenings uh, gebeuren. Dus geen feestjes voor, uh, voor jou? Nee, nee, nee, maar dat is ook, dat is ook helemaal niet eerder. Dat is uiteindelijk uh, de keuze die je maakt, in ieder geval uh, het soort werk. Maar ik denk, dit soort evenementen, dat wordt zeker wel op prijs gesteld, ja, door de mannen en vrouwen, absoluut. Is het belangrijk voor ze, een soort uitlaatklep? Ja, ik denk het wel. Sterker nog, ik, ik, ik weet het zeker. Uh, je kunt je niet voorstellen hoe het is, die spanning. als je daar in ieder geval buiten de poort gaat, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En dan is het wel lekker om af en toe een keer uh, jezelf te kunnen laten gaan. of in ieder geval te ontspannen uh, met andere zaken. En niet, uh, je, ja, niet de dagelijkse sleur van de spanning en uh, ellende om je heen te hebben. En dan gaan luisteren naar Jolanda Zomer. Ik ga een stukje voorlezen uit. We hebben besloten dat we jij en ja, Dat graag. we gewoon gaan jagen. Dus ik zeg gewoon jij. Uh, een stuk uit het boek Leiderschap als Militair. Nee, dat zeg ik even fout. Het boek heet Leiderschap onder vuur. Leiderschap onder vuur. Er staat mijn Leiderschap als Militair. Leiderschap onder vuur. Ik ga je voorlezen. Dan, boven het kabaal hoor ik mijn eigen bevel. Opstaan, voorwaarts. Ik geloof mijn stem niet. Twijfel aan het bevel. Maar de jongens komen direct overeind. Vurend lopen we vooruit. In de lijn van de spooky en de vallende bommen. Adrenaline spuiten onze aderen. De overlevingsdrang is enorm. Ik besef. Doodgaan is verliezen en ik wil winnen. We zijn één vent, één lichaam, bloedscherp. Overal om ons heen is indrukwekkend geweld en chaos. Alle onzekerheid is weg. Er is alleen nog krachtsgevoel. Wat blijft, is leidinggeven. Wat is dat dan, leidinggeven? vroeg ik me af toen ik dit las. Ja, leidinggeven, ja. Leidinggeven, dat is uh, alles um, omvattend, maar met name uh, het jezelf uh, proberen. Uh, naar je eenheid die je hebt, of de mensen die je onder je hebt... om die in ieder geval te proberen daar te sturen. En het liefst um, doordat ze dat zelf willen. En dus dat bedoel ik mij een stukje discipline proberen te kweken. Uh, de innerlijke discipline... Je mm -hmm. hebt innerlijke en uiterlijke discipline. En dat leidinggeven, dat moet je voor elkaar zien te boksen. Uh, met het feit dat uh, je het nut en belang van bepaalde doelen aangeeft. Waardoor, uh, waardoor je, je je mensen onder je, uh, die dat zelf willen behalen. Dus niet alleen maar omdat jij loopt te schreeuwen doen het, ja. Maar ook omdat ze met z'n allen een gemeenschappelijk doel uiteindelijk uh, voor ogen hebben. En waar jij dan toevallig uh, in ieder geval de leidinggever erbij bent. Ja, want je schrijft, want dat vond ik dus zo mooi. Je, schrijft, je zegt tegen die jongens, opstaan voorwaarts. En dan zeg je, ik geloof mijn stem niet. Twijfelen aan het bevel. Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk nu om na te bootsen. Maar die situatie die er toen was, was echt ontzettend onnatuurlijk om op te staan. Alleen uh, wel op dat moment, omdat je bepaalde zaken leert, uh, drills in je opleiding door het momentum te hernemen. Dus het initiatief te herpakken. Ja, dat was dit het moment voor. Uh, alleen uh, de situatie om je heen. De, uh, de bommen, granaten, uh, krijzende mensen. Uh, Want wegspotten. dit was in Afghanistan. Ja, We hebben Afghanistan. het over Afghanistan. Ja, ja. Ja. Ja. Dat kan ik ook niet niet in honderdduizend woorden omschrijven die situatie, dat gevoel. Dus daarom zeg ik, het was heel vreemd dat ik zei, op, opstaan volwaarts. Het, het was ook de enige mogelijkheid, ook ja. de enige optie. Alleen, het is zo onnatuurlijk om op te staan als de scherven en kogels alle kanten ja. om je oren Want in, de, de, de, van nature wil je dan eigenlijk de andere kant opvluchten, lijkt nou, me. Uiteindelijk wil je de grond in. Je wil gewoon extra zoveel mogelijk dekking zoeken. Ja. Dat is de natuurlijke reactie. Ja, maar dat kan dan op zo'n moment niet. Ja, dat kan wel, En dat, dat is niet de optie geweest die ik uiteindelijk heb gekozen. Ja, je hebt in je boek, heb je het over de cirkel van Kroon, dat is natuurlijk een, een heel ding, een heel ja, uh, management ding, maar in het kort, wat is dat dan, die cirkel van Kroon? Ja, die cirkel van de Kroon, dat klinkt inderdaad heel erg spannend, maar uiteindelijk is het gewoon een stukje houvast geweest uh, voor mezelf, een opzetten uh, om uiteindelijk het boek uh, wat, wat extra handvatten te geven en wat logischer uh, uiteindelijk in te delen, dus het uh, ziet er heel spannend uit. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon iets, iets plastisch voor mezelf om uh, uiteindelijk de opzet van het boek uh, te handhaven. Ja, maar het is niet alleen het opzet van het boek, maar uiteindelijk, uiteindelijk ook wat maakt iemand tot een goede, goede leider. Want je zegt, leiders worden geboren, maar een goede leider wordt gemaakt. Ja, correct. Dus dat moet je oefenen. Ja, oefenen. Je hebt natuurlijk heel veel, uh, zeker bij Defensie, ontzettend goede opleidingen. En ook al zou je geen geboren leider zijn... en je zou alle opleidingen volgen, zou je een 55 punten leider kunnen worden. Mm -hmm. Nou, aangezien ik zeg 55 punten is officieel een voldoende, Maar in mijn optiek is dat een zware, zware onvoldoende. Als je alleen voor de 55 punten gaat. Daarom denk ik dat je leiderschapskwaliteiten die moet je wel in je hebben je moet het ook willen. Dus, ja. uh, ik denk dat je alleen uh, 80-plus punten kunt halen... als je inderdaad ook een geboren leider bent. Anders uh, zul je het nooit worden. Nee. En verantwoordelijkheid nemen? Ja, dat, dat moet je als leider willen. Eén uh, ding wat je nooit kunt af, uh, afschuiven... Ja. dat is gewoon de verantwoordelijkheid... over je kerels, over je opdracht, over andere zaken. Dus als het goed gaat nou, dan uh, ben je de man ja. En dat mooie uiteindelijk mooie die die dat die roem moet je dan delen met je mannen maar als het fout gaat dan ben jij als leider de waar uiteindelijk de ballen aan het uh, ja. aan het prikkeldraad hangen zijn er ook laffe leiders dat weet ik niet vast vast kent u ze nee nee niet niet binnen defensie nee ik moest toch want ik was aan het voorbereiden zeg ik weer u dat jij hier zou komen en uh, ik merk dat als ik praat met, met, met militairen, als ik het heb over defensie... dan kan ik dat oprecht niet zonder te denken aan de oorlog in Bosnië... zonder te denken aan de Dutchbed-commandant Karemans. We kennen die beelden en ik wil ze graag vergeten, maar ik kan ze niet vergeten. Een leider die daar staat gaat proosten met de vijand, cadeautjes aanneemt... en wat blijkt achteraf, zelfs liegt, zegt dat hij kinderen heeft, terwijl die ze niet heeft. Wat moeten we met zo'n leider Laten we vooropstellen dat buiten het feit uh, wat iedereen daarvan vindt... en uh, wat de beelden die door de media uh, uiteindelijk aan elkaar zijn geplakt... alsof het allemaal een logica is. Um, ik denk dat het doel wat hij wilde nastreven is mm -hmm. uh, iedereen mee terugkrijgen. En dat is hem uiteindelijk gelukt. En iedereen mag vinden wat hij... En wat wie hij... is dan iedereen? Alle kerels die hij op dat moment onder zich had. Hij was Ja. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, met, uh, met een uh, proppenpistool hadden we uh, tegen tanks buiten het feit dat we als, als rules of engagement uh, het mandaat... uiteindelijk alleen maar betekenen dat we terug mochten schieten... en überhaupt niet zelf als eerst aangrijpen. Dat, dat vergeten heel veel mensen. Mm -hmm. En uh, nou, wat ik al zei, buiten het feit dat dat uh, uh, zo was... heeft hij wel zijn doel voor elkaar gekregen. Iedereen uh, ongehavend mee terugkrijgen. En dan komt nog eens een keer bij, vind ik, de media die dat uh, heel... Lustig heeft opgepakt en de beelden van de proostende en de, karamans, de feestende jongens en uiteindelijk de ja. vermoorde moslims, eh, die ze zo dusdanig aan elkaar vast hebben geplakt, als zijnde het dat het onze schuld zou zijn. Nou, daar eh, ben ik fel op tegen. Ja, maar los van de schuld, los van dat die beelden aan elkaar geplakt zijn, als later blijkt en hij ook zegt: van nou ja, door, door wat daar gebeurde heb ik maar gedaan alsof ik kinderen had. Ik kan het ook voorstellen, kan het zijn dat je, hoewel je lijden bent, in sommige situaties toch gewoon ontzettend bang bent? Ik kan, ik, kan, ik kan alleen voor mezelf spreken. Zijn er momenten ja, geweest ja, dat jij bang was? Ja, zeker wel. zeker wel. Absoluut. Ja, maar dan denk ik... Kun je zo'n moment beschrijven? Ja, dat is één van deze momenten geweest. Die je net voorlas, dat, dat stukje. Uh, alleen dan denk ik dat de kwaliteiten van een leider zijn... die zichzelf even onttrekt aan het geheel. Het, de helikopterview pakt. En uh, zijn eigen belangen ongeschikt maakt aan dat van het geheel. En uh, daardoor objectieve beslissingen kan nemen. En uh, dat kenmerkt en leider denk ik. Ja, even voor mij, ja, als, als, als gewone burger die weinig weet van defensie. Ik heb altijd het idee dat soldaten, dat de eerste opdracht van een, van een commandant, commandant is... dat je de mensen in een land beschermt. Maar als ik jouw boek lees, en als ik je nu ook hoor over, over Karremans... dan is het beschermen van je jongens... gaat dus misschien zelfs voor het beschermen van burgers in een willekeurig land... Uh, mensenleven is gelijk, of het nou een, een, een, een, een manschap van jezelf is, of van, het, of van de vijand, of überhaupt uh, van de burgerbevolking. Ja. En iedere situatie is anders. Dus ik, gevoelsmatig... Maar als jij zegt, je jongens heel huid terugbrengen, ja. dan klinkt dat toch als een heilige opdracht? Nou, voor jezelf. Ja. De opdracht is altijd heilig. Laten we dat vooropstellen bij de Defensie. Je hebt een opdracht, ja. en de opdracht is, uh, ja, die is gewoon heilig. Maar uh, desalniettemin, je bent en blijft altijd een mens. Dus als je de opdracht kunt halen en ombuigen... Uh, om uiteindelijk toch te halen, maar uh, wel te denken aan je mannen... dan, uh, ja, dan is dat uh, als een voor een commandant om dat uiteindelijk te doen. Oké. Okay. Aan de telefoon hangt iemand die iets tegen jou wil zeggen. Timo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Naja, nee, met uh, Timo uit Den Haag. Uh, allereerst uh, uh, bedank, wil ik uh, kapitein Kroon bedanken voor zijn diensten voor het land. Want ja, dat moet je maar kunnen. Ik zou het niet kunnen. En het is wel nodig, denk ik, onder omstandigheden. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, de defensieorganisatie, test militairen natuurlijk op geschiktheid... Uh, voordat ze worden, in dienst worden genomen en uit worden gezonden. Mm -hmm. Maar ik vraag me af, is er nou vanaf het grondniveau, vanaf het uitvoerend niveau waar kapitein Kroon zich op bevindt... nou iets te zeggen over, kan hij iets zeggen over dat hij van tevoren al ziet aankomen... welke militairen wel en welke niet problemen zullen krijgen met de overgang terug naar de burgermaatschappij? Dus uh, die met uh, stressproblemen uh, ja. blijvende stressproblemen te maken krijgen. Ja, nee, nee dat, dat, dat kun je niet van tevoren. We hebben natuurlijk bij uh, Defensie een ontzettend goede selectie. Uh, ja. na, na de selectie hebben we ook nog een opleiding. En laten we eerlijk zijn, uh, oorlogshandelingen of oorlogssituaties zijn niet na te bootsen. Tenzij je echt in het gebied aanwezig bent. Uh, en ja, we kunnen heel veel afdekken uh, middels uh, uh, testen, middels oefeningen en het nabootsen van bepaalde Bepaalde situaties. Alleen echter, ja, een mens is een mens en in het hoofdje valt niet altijd uh, precies te zien hoe iemand uh, in elkaar steekt. En dat zie je niet aankomen. Nee, dat zie je niet aankomen. Dat nee. is een groot nadeel van uh, een van de grootste sociale controles die wij hebben, is onderling. Uh, en een soort van code als iemand problemen heeft uh, zonder dat hij het überhaupt merkt, dan wordt dat gesignaleerd in zijn, uh, in in zijn eigen omgeving. En dan zijn wij uh, de eerste die dat uh, die, uh, bij elkaar aan de bel trekken. Is dat zo? Want u zegt. Je zegt aan de bel trekken. Ja. Ik heb. Uh, verschillende familieleden gesproken. Van soldaten die terugkwamen. Onder andere uit Afghanistan, Irak en Bosnië. Wat mij opvuurt. is dat familieleden zeggen. Uh, onze jongens die hebben te lijden aan een. aan een, aan een posttraumatische stress. Maar eigenlijk. Geeft Defensie geen gehoor. Sterker nog, in Amerika wordt bijgehouden wat het zelfmoordpercentage is onder militairen die terugkomen. Hoeveel militairen een depressie hebben. In Nederland wordt dat niet bijgehouden. Ik hoor te veel familieleden die zeggen die opvang is helemaal niet zo goed in Nederland. Nou, dit moet ik echt helemaal ontkennen. Ja? Dat hier ben ik absoluut niet mee eens. Bij Defensie wordt het wel degelijk heel goed bijgehouden. Mm -hmm. Ja, inderdaad, we hebben geleerd uit de, uit de geschiedenis. Als we kijken naar Libanon, Daar waren inderdaad daar heel veel fouten zijn gemaakt. Dat wordt ook door uh, Defensie erkend. Maar in de loop van de geschiedenis, we hebben Bosnië gehad, we hebben Cambodja gehad, we hebben Irak gehad, Afghanistan. Is daar wel degelijk uh, uiteindelijk op geanticipeerd? En uh, ja. ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat er maar weinig werkgevers zijn die zo begaan zijn met hun mensen. Maar durf je dat wel? Want je, je bent als militair, zie ik het voor me, dan word je erop getraind van jongens af aan, vanaf het begin van je training. Je moet stevig zijn, je moet er echt voor staan, niet weglopen. En dan ineens krijg je posttraumatische stress ineens ben je depressief dat is zo'n ander soort gevoel dan die sterke macho die, die daar in het veld moet gaan vechten durf je dat dan wel te erkennen dat je, je nachtmedisch hebt, dat je het allemaal niet meer ziet zitten dat je wellicht dood wil ja, ja ik ik kan zelf daar niet over meespreken. Dat uh, durft te erkennen. Dat is een gevoel van iemand persoonlijk. Dus, uh, maar wat, ziet u bij de jongens, wat zie je bij de jongens waar je mee werkt? Nou, die mensen die daar problemen mee hebben, die, kom, die komen er mee. En nogmaals, er is, een, er is natuurlijk een X percentage die dat niet wil laten zien. Ja. Maar omdat de drempel, we proberen bij Defensie de drempel dusdanig laag te maken dat het juist wel stoer is om uit te komen voor je, uh, voor je gevoelens. Tot op 15 jaar geleden was dat juist niet stoer. Want een vent praatte daar niet over. Maar mm -hmm. daar zijn we tegenwoordig wel uh, achtergekomen... dat het juist wel stoer is om af en toe een keer te janken. Ik heb ook regelmatig gejankt in de, in de schouders uh, en uh, op, de, op de schouder van een maat van me. Daar schaam ik me absoluut niet voor. Ik denk dat juist dat een stukje, een stukje verwerking is. En dat zien we nu steeds meer komen. Dat mensen daar ook al openlijk voor uit durven te komen. En jank je dan wanneer je nog... In het veld bent, of komt dat huilen pas wanneer je terug bent, veilig in Nederland en als je vrouw ligt? Nee, dat, dat komt later. Dat later. Ja, dat klopt. Dat kan bij jou ook later? Ja, dat kan. Ik zeg ik kan niet in mijn eigen hoofd kijken. Uh, alleen, ja, ik, ik praat er ik praat daar heel veel over. En ik. Uh, ja. Er, is, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Aan, aan iedere uitzending wel. Maar dat is ook een gedeelte. Het wordt een gedeelte van je leven. Alleen je moet het wel een plekje weten te vinden. En we hebben ontzettend goede instanties binnen Defensie en buiten Defensie, die daar, die daar ontzettend in zijn. Heb jij dan bijvoorbeeld praktisch in jouw geval, heb je dan toen je terugkwam, ga, zie je dan een psycholoog? Nee, nee. Je gaat dus een stukje acclimatiseren. Dan ga je vanuit het inzetgebied ga je of naar Creta of naar Cyprus. Daar word je een paar dagen... Uh... Dat klinkt goed, Creta ja, of Cyprus. Ja, maar dat is ook zo. En, uh, je, je hebt daar niet de vrije hand. Je hebt daar wel een bepaald uh, programma wat je moet doorlopen. Ja. Gesprekken met psychologen, onderlinge gesprekken, evaluaties. En daar uh, zitten mensen die er verstand van hebben en die... Signaleren bepaalde zaken of die praten met mensen. Ja. En uiteindelijk zijn er altijd nog mensen natuurlijk die daar doorheen gaan en uiteindelijk pas hier in Nederland problemen krijgen. Eh, maar daar is gewoon ontzettend goede opvang voor. Maar, maar gaat dat dan toch hè? even? Want we, we hebben ik, heb ik ken ze te veel verhalen van jongens die terugkeren uh, en die niet die, die, dat terugkeren in die maatschappij, dat dat helemaal niet zo makkelijk gaat. Ja, dat kan. Ik zeg het, er zal vast uh, een keer een enkeling zijn die uh, tussen wal en schip raakt. Maar heel het is een enkeling? Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk mensen die aangeven dat ze problemen hebben... die worden onderzocht en die gaan een compleet ja. traject in. En ja, uiteindelijk zijn er mensen die wel worden beoordeeld. Want uiteindelijk zijn er ook mensen die worden beoordeeld. van ja, je hebt het wel of je hebt het niet. Ja. En dat is niet van een geschikt, ongeschikt. Ja, maar daar, gaat, daar, daar gaan jaren overheen. En dat wordt niet zo, zo, zo zwart-wit gezien uiteindelijk. wel geschikt, ongeschikt. Ja. Nee, ze gaan proberen wel een analyse te stellen. En uiteindelijk wel aan te geven, wij denken dat dit het geval is. Dus je zult dit moeten doen. Marco, even weer terug naar het veld. Hè. Een van de dingen die jij in jouw boek um, ook zegt is. Je hebt het over moraal. En nou kan ik. Dat, we, bedoel, we, weten, we kennen de beelden, en het gaat dan vooral over Amerikaanse soldaten... de beelden van uh, soldaten die poseren naast de lijken van uh, Irakezen, Afghanen. Maar ja, we kennen ook beelden van zuipende feestende Nederlandse militairen. Soms vraag ik me bij dat soort, of vaak vraag ik me bij dat soort beelden af... waar is het moraal? En hoe bewaak jij als leider het moraal van je jongens... Even kijken. ik wil dat wel even, even scheiden natuurlijk. Zuipende feest militair en mensen die naast doden staan... Dat, zie ik dat niet zijn dan... twee verschillende dingen. Dat zijn twee absoluut verschillende dingen. Mm -hmm. Dus ja, maar dat, nee, dat is onacceptabel, absoluut. De, zeker die beelden die ik zie daar ook al... Ik zeg, ik kun het niet goed, maar ik kan me enigszins voorstellen... dat de adrenaline en de haat zo groot zit... omdat die ja. man die daar dan ligt, jou net nog naar, uh, naar het leven stond. Die vrouwen en kinderen gebruikt als schild. Ja. Wat wij in de westerse samenleving niet kunnen voorstellen. Als dat soort dingen gebeuren, dan... Kan ik wel begrijpen dat dat gebeurt, maar absoluut niet goedkeuren. En dat da beschrijf je ook in je boek: hè? dat je die adrenaline voelt. Wat doe je dan als leider? Want dan moet je iets doen. Want de eerste neiging van de jongens is: vak de mol. Wat doe je dan als leider? Ja, dan zeggen wat ik net al zei: dan uh, onttrek je jezelf aan het geheel. Dan, ja, want ook zelf ben je mens en ook zelf heb je gevoelens. Ook jij hebt net geschoten. Ook ja. jij bent net beschoten. Bijna, uh, bijna het hoekje omgegaan. Maar dan, dan staat juist de leider op, en de kenmerken van een leider is dat hij zichzelf onttrekt aan het geheel en ongeschikt maakt aan het. Maar hoe aan doe je dat het, dan praktisch? Wat zeg je dan? Ja, dat is een stukje. Dat krankbaar. gebeurt gewoon. Ja, dat, dat, dat je beseft gewoon een stukje verantwoordelijkheid van: als ik dit nu niet doe, dan, dan, gaat er, dan gaan er foute dingen gebeuren. Ja. En dat is een stukje uh, het ethische besef wat je dan hoort te hebben, en de meeste leiders ook wel gewoon hebben. En was dat de ethische beseffer altijd bij jou, jongens? Ik ga er vanuit dat je nu je jongens niet gaat afvallen. Of heb je daar heftige discussies over moeten voeren? Nee, we hebben daar wel, uh, we hebben daar wel uh, discussies over voerd. Ja. Waar... Maar niet ter plekke, dat komt later wel. Ter plekke hebben ze alle, alle begrip voor en dan is het in mijn die gewoon dienen. Ja. Van uh, Wat ik zeg, dat is waarheid en uh, gewoon volgen. En hoe gaat dan zo'n gesprek, waar gaat het dan over later? Ja, later, dan, dan gaan we in plaats van... Kijk, op het moment dat ik dus een orde geef... Uh, links of rechts, of noem maar op... dan uh, ben ik uh, de militair, de luitenland kroon. En als we terug zijn op kazerne of op een veilige plek... dan ben ik uh, gewoon Marco. En dan gaan we gewoon praten, wat is er met jou aan de hand? En heel vaak, bijna altijd... geven ze hun fouten gewoon toe. En ik geef ook aan, van, nee, ik begrijp je... maar dit, je snapt ook dat we dat ik hiervoor moet waken. Ja. Ja, nou, nou, dat wordt uiteindelijk ook zo. Want in jouw boek noem jij bijvoorbeeld in Afghanistan... dat er op een gegeven moment uh, er wordt geschoten. Gelukkig sterft niemand uh, van, van onze kant. Maar die Taliban-strijders zijn er een paar dood. En jij zegt tegen de jongens... ik wil dat je hun lichaam afdekt. afdekt. Ja. Dat vind ik moedig. Ja, dank je. Ja, ik vind het niet meer dan normaal. Het blijven ja. mensen. Kijk, maar zo normaal is het toch niet. Ik ga toch maar terug naar de beelden... waarin we zien dat het vaak wel fout gaat. Maar ma maak je zo'n keuze op dat moment in je hoofd? Sta jij dan stil en denk je... Wacht even, we moeten ze afdekken? Of is dat automatisch? Ja, ik, ik weet het, het is moeilijk om weer terug te gaan. Maar ik vind het een stukje respect uh, naar de vijand. Ja. En uh, kijk, ik heb ontzettend veel respect voor die mensen. Die hebben, die hebben gewoon een, een hoger doel. Die, die, die leven voor iets. En daar hebben we gewoon respect voor. En uh, die hebben gewoon een bepaalde, een bepaalde opvatting. En, en nou heb je het over de Taliban-strijders. Ja, ja, bijvoorbeeld die met zo weinig middelen uh, toch tegen die overgrote massa uh, proberen te vechten. Vol overtuiging. Ja. Ze zelfs bereid om te sterven. Nou, dat, daar heb ik enigszins wel, uh, wel respect voor. Je absoluut. hebt er respect voor, maar volgens schiet je ze wel dood. Ja, dat is gewoon zakelijk. Ja, dat klinkt wel dat, dus dat, dat is mijn werk. Ik heb, ja, nou, dat klinkt heel lomp en bot. Maar ik heb veel liever dat ik hem moet afdekken als dat hij mij moet afdekken. Wat hij überhaupt niet zou doen, want zij hebben andere normen en waarden. Die. die de kans is groot dat ik op mijn knieën ergens, dat mijn strot wordt afgesneden als ze mij pakken. En nou, ja. zo zijn wij dus niet. Ja, dat zeg je, zo zijn wij niet. Maar goed, wij zijn ook wel zo dat we wel naast, uh, naast lijken ook gewoon uh, foto's maken. Je hebt het niet over Nederlanders, denk je, nee, ik. Nee, niet. Aan. Maar goed, ik denk dat alle mensen ongeveer hetzelfde zijn. Nou, dat dat als, we, nou. als we doorschieten, dan schieten we allemaal wel eens door, toch? Of, zijn, of, zijn Amerikaanse, of hebben Amerikaanse soldaten minder moraal dan Nederlandse soldaten? Uh, daar durf ik geen uitlating over te doen. Ik uh, ben geen Amerikaan, maar het fe feit is wel dat bij het Nederlands dit nog, uh, nog nooit is voorgekomen. Dat weet ik 100% zeker. Ja, even nog iets anders over het Nederlands leger. Hè. Wat we ook zien is, uh, nou, doordat we toch in een multiculturele samenleving leven... dat het Nederlands leger toch beetjes bij beetjes ook steeds gekleurder wordt. Jongens van oorsprong Marokkaans, Turks, Surinaamse afkomst. En jij zegt in jouw boeken ook dat een van de taken van een leider is eenheid bewaren. Ja. Lukt dat altijd? Of komt het in de praktijk wel eens voor dat de loyaliteiten toch anders liggen? Nee, ik heb daar, ik, ik heb daar geen ervaring mee. Ik denk, dat voor mij heeft iedereen dezelfde kleur en dat is groen. Ongeacht zijn afkomst, zijn, zijn ras of zijn, ja. of zijn geslacht. Dat maakt mij niet uit. Hij moet gewoon uh, functioneren op zijn functie. En daar spreek ik hem op aan. Ongeacht, uh, maar ervaren wat... ze dat onderling ook altijd zo? Ja, ja. ja. Absoluut. Dat is ook, er is ook echt absoluut geen, geen, geen racisme of, of mensen die elkaar pesten ofzo. Nee, dat gebeurt op scholen. Maar bij, bij Defensie heb ik, heb ik daar heel weinig ervaring mee. Het, eigenlijk helemaal niet. Ja, maar toch weten we ook wel uit de praktijk dat vrouwen bij Defensie en mensen met een kleurtje bij Defensie, dat gaat ook niet allemaal automatisch. Ik, nou, ik denk dat kan, dat kan ik zeker niet onderbouwen. Ik denk, mensen, ik denk dat we bijna net zoveel gekleurde hebben als, uh, als blanken. Tenminste, als ik zo hier kijk, bij ons op de, op ja, de Levenplaats... Ja, dat denk ik wel. En, uh, maar ik zeg al het valt mij niet thuis op. Voor mij heeft iedereen de kleur groen. Ja, dat, ben ik echt serieus. Ik, ik, ik kijk helemaal niet in, uh, En dat is groen. ook wat een goede leider moet doen. Geen onderscheid maken. In ja, zeros. nee, absoluut. Zeker weten, natuurlijk. Even nog, uh, nog iets. Hè? Je hebt het over, ook in die cirkel van kroon... Ik vind het trouwens een geweldig goed boek... Oh, nou, ik denk dat het niet alleen voor leiders is, maar als je dat allemaal doet, neem, ik noem maar een paar dingen, neem initiatief, leer dienen en dan pas leiden, vorm eenheid en draagvlak, overstijg je natuur, allemaal mooie dingen. Het is eigenlijk bijna, dat zeiden we hier op de redactie ook, het is bijna alsof je een soort spiritueel leider bent. <lacht> nou, ik, ik zweef nog net niet, maar... Uh, net niet? Nee, net niet. Als ik waterdichte schoenen heb, kan ik over water lopen. <lacht> <lacht> nee, ja, dat... Ik zeg altijd, die, die, die cirkel van kroon, of kroon dat, dat is mooi uh, om te zien. En dat ziet er allemaal ontzettend, ontzettend spannend uit. Maar initieel is het voor mij als een stuk houvast ja. geweest. En ik, ja, Het is uh, overzichtelijk. Het is gewoon een, een heel ja. compacte samenvatting van het boek. Een van de dingen die je daar ook zegt, is dat je als leider goed gedrag als voorbeeld. Dus je moet je goed gedragen. Je moet kijken naar je eigen gedrag. En als het nodig is, moet je sorry zeggen. Ja. Nou. We weten het, in 2010 stelt het OM een onderzoek naar jou in. Je wordt beschuldigd van drugsgebruik en wapenbezit. Uiteindelijk bleek dat, hè, dat die, die, die aanklacht. Dat ja, was wa wapenhandel en drugshandel. Dat is het initieel geweest. Wapenhandel Wapen nog, en drugshandel. Ja, dat was de initieel aanklacht. Nou, ja, daar moest ik ook ontzettend om lachen, ja. ja, maar wat doe je dan op zo'n moment? Heb je dan niet zoiets van. Oh jee, chips. Ik ben de leider, maar ik geef geen goed voorbeeld meer. Nee, dan nog steeds. Je, weet, je bent heilig van overtuigd van wat er, wat er niet aan de hand is. En uh, ja, ik ben uiteindelijk, uh, heb ik met die, met die, ja, ik noem het nog steeds koeienprikkers. Uh, <laughs> want die kun je zo kopen, bij, namelijk bij de Boerenbond. Die zijn niet verboden. Maar wat ik achter de bar had liggen, dat blijkt wel verboden te zijn. Maar uh, nog steeds ben ik van mening dat iedereen het recht heeft om, zich, om zichzelf te beschermen. Dus ik vind nog steeds dat ik een goed voorbeeld heb gegeven. Dank je wel. Je staat achter jezelf. Ja, absoluut. Ja, goed. En dat doet een goed leider ook: achter ja. zichzelf staan. Dank je wel. Het boek. Ja, ik vind het nogmaals een geweldig mooi boek. Dus ik zou zeggen, mensen: uh, lees het boek. Ook als u geen leider bent, maar graag leider wilt worden. Dit was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer met collega Jeroen Bilaart. Fijne dag.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 En ik ben Cornelis, werk in Drachten en ben het vijfste aanspreekpunt voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie binnen de een 40 collega's door heel Nederland. Voor service en advies en maat kennen we ook juist terug in de foto van Winkel. Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten in de foto van Winkel bij u in de buurt. Easy, kijk op Vodafone.nl slash zakelijke specialisten. Power to you, Vodafone.